We zijn hier met het bootje heen gekomen. Nee. Het is zondag, vijf voor tien. Ik stap op het voetbalveld van het Friese VW Gersloot. Mm -hmm. Mooi gelegen tussen boerderijen en weiden, vol koeien en schapen. Het is het mooiste stadion van Nederland eigenlijk. Het is een beetje drassig, dan zak je toch de enkels in weg. Dat kan je ook niet maaien, want dan zak je de trekker erin weg. Mm -hmm. Dit is de kleinste voetbalclub van Nederland. En vandaag staat er een belangrijke wedstrijd op het programma van de zesde reserve klasse 8. Tegen concurrent Emmeloord. De tegenstander is er al. Hoewel de chauffeur de club al drie keer voorbij reed voordat hij het had gevonden. Zo klein hier. Ik reed was er al voorbij. Wat ja. dit nou weer moet liggen, dat, uh, dat weet ik niet. Maar ik had het niet hier verwacht, midden tussen de boerderijen. Een buurvrouw is vandaag ook komen kijken. Vooral omdat het weer zo mooi is. Want vanuit haar naastgelegen boerderij is het uitzicht eigenlijk beter. Dan zie ik het bovenuit de raam weg. Als het regent, dan kan ik daar mooi kijken. De grote vraag, zo vlak voor de wedstrijd is: waar zijn de spelers van Gersloot? Middenvelder Jeroen de Jonge, tevens voorzitter van de club, is nog druk bezig met zijn 240 koeien. Op de valreep moet hij nog even wat tochtige koeien insemineren. Een open schede. Je zit in het poepgat dus? Ja. En via het poepgat voel je dan de baarmoeder? Ja. Want die baarmoeder is heel klein. Hè? Het fluweel zacht is niet. Als ik dan te ver doorschiet, krijgt hij een kleine beschadiging in de baarmoeder. Ja, mijn microfoon die wordt bijna nat, want er komt een stront uit. Jeroen neemt ook nog even de tijd voor een strontinspectie. Nou, stront -inspectie. Ja, het is goed. Zie je Het ziet er goed uit. Wat is er goed uit? Nou, je, je ziet geen mais meer zitten, je ziet geen kuil meer zitten. Ziet, dit is houtstof. Dit, hè? Hoe houterig het is, hoe minder ze verteren. je het bij de stront zien zeg maar dat de goede goed melk geef. Dit is cement men achter. Papperig. Gewoon lekker. Ook verdediger Siep Heida is er nog niet. Ja. Ik ben wel Ik ben alleen met een nacht hè? Tot hoe lang hebt u gereden dan? Ja, ik ben half vier op bed gegaan. Half vier, vier. Ja. Maar ja, dat doen die jongens ook allemaal. en het bier drinken. Dus ja, ik zie vandaag nog weer. Dus, uh... Het voetbal in Gersloot is nauw verweven met het boerenleven. De groen, de jong. De boerenjongens, die staan allemaal met overal de melkput en lopen ja. hierheen de spullen aan en voetballen. Het is inmiddels tien over tien en nog steeds loopt er niemand warm van VV Gersloot. Er is nog geen grens of scheidsrechten. En het is net als elke zondag maar de vraag of er een elftal opgetrommeld kan worden. Er is nu lichte paniek in de kleedkamer. Hey, ik denk dat is de... Johan er al? Johan komt niet vandaan. Wat dan? <kwijls> ik kom jaar. Oh, dat is ook zo schrik. Die hoort die uit de raam. <laughs> Onze leider is er ook niet. De captain. De captain, die is er ook niet. We hebben we geen uh, grens? Uh, nee, kun jij dat ook? <laughs> het is, zo midden in de lammeren tijd, niet het ideale seizoen voor voetbal, vindt Jeroen. Dat is dan druk, hoor. Melken, lammeren vangen, schapen voeren, koeienmelken en, en, en, en voetballen. En dan moeten ze niet net gaan lammeren als je net moet spelen? Ja, maar is wel gebeurd. En dan? Ja, dan, dan, dan, dan wordt er langs de lijn geroepen: Jeroen, lammerij. Yo! En dan uh, wissel. En dan, of uh, het spel wordt even stilgelegd en dan nik er even heen. En dan haal we het lammetje eraf. Nou, en dan... Uh, ja, soms even de handen onder bloed. En dan voetballen we weer verder. En dan, uh, dan, daarna dan we er één op. Popperslokkie. Het is eigenlijk een godswonder dat dit VV Gersloot bestaat. Er is maar één elftal dat voetbalt voor de allerlaagste klassen van de KNVB. En dat elftal moet gerecruiteerd worden uit de 80 huishoudens die gersloot rijk is. Dan kan het soms niet anders dan dat er een speler van boven de 70 moet opdraven. Om elke week een team op te stellen is een bijna onmogelijke opgave. Ja, ene keer dan denk je het komt niet goed. En dan zit je bij de pakken neer. En op een ander moment denk je, ja jongens, we hebben ook weer veel spelers. We moeten... We moeten die kunnen ook een paar thuis blijven. Dus dat is altijd lastig. Dat is het nadeel als je één elftal hebt. Je kunt niet even van de andere elftal even wat bijvoegen. Lucas, de twaalfjarige zoon van Jeroen, gelooft niet echt in de overlevingskansen van VV Gersloot. Maar wil jij ook gaan voetballen eigenlijk bij um, Gersloot later? Uh, nee. Jij ik zou je zou je, zei, maar ja. zou je voetballen, zei je? Ja, maar ik denk dat dat niet meer is. Oh. Want? Nou, alle spelers gaan weg. Gaan VV Gersloot begon 80 jaar geleden, toen oprichter Bauma een weiland beschikbaar stelde voor het voetbal en er op zijn erf een kantine bijbouwde. Zolang als de club bestaat is het voortbestaan onzeker geweest, vertelt de kleinzoon van de oprichter, melkrijder Siep Heida. Er zaten dus vijf ramen in, dat heeft mijn paak er nog gebouwd in 1941, 1941. in de oorlog. Ja. En als het dan niet zou lopen, toen zijn mijn paak en mijn beppe... ...die zeiden als het dan niet gaat lopen, dan gaan we er acht koeien in zetten. En dat was toen de optie. En toen zijn mijn paak, en nou ja, dat was uiteindelijk een voetbaldier in Hatanieren. Uiteindelijk de voetbal stond voor de boerderij. Hier zat een, het was 11 meter en na 5 meter zat er een gordijn in. En daar kleden ze hun om. Ja, nu dus zeker ik altijd te kijken. Hier stond de waterbak een, een ouderwetse waterbak en dan had mijn moeder en mijn bep een kachel, en nou, die hek kwam nog wel. Oh, die staat boven, maar daar was dan een kachel en dan kwam de kook het heet water op en dan stonden er elf teltjes. En dan goot mijn bep er dan warm water in en dan gingen ze er dan in staan en dan wassen ze hun zo. En dan deden ze de kleren weer aan en dan gingen ze achter het gordijn en dan later ging het gordijn op Nou, dan dronken ze een biertje. En droge wasje, zo was het toen in die tijd. Ja. Dus uh, ja, natuurlijk, dat was wel heel bijzonder. Jeroen heeft het veeteeltbedrijf samen met zijn broer Jan, die dan ook weer de vaste scheidsrechter is van Gersloot. Met de vertraging van een kwartier zijn de twee nu eindelijk klaar voor de wedstrijd. Alle lichaamsdelen zijn los. Dus we hebben gelopen. Armspieren zijn los. Denken, want voetballers denken met je hoofd, hè. Broer Jan is er ook helemaal klaar voor. Pak je even naar, Fluit opzoeken. Katen. Muntje. En ik heb wel los. Aan opwarmen doet het team niet. Wel zet gelegenheidscaptain Hans Halman de mannetjes even op het veld neer. Hier ja, kan je. achter. rechts rechtsachter. Wat zei je? Uh, voor, gaan. naar hoofd. Nee, In je rug, ja. Jij zet voorin. Je had de koeien er even op los moeten laten hier. Nou, ja, Eigenlijk wel, maar het, het, het is mooi kort toch? Oh, ja. Volgende probleem. De invaller, die moet kiepen vandaag, heeft geen voetbalschoenen. Dat heb ik net, je 43? Nee, nee, nee. Nee, normaal kipt je niet. De keeper die, uh, is aan het verhuizen. Ah, vandaar. Dus. Er zijn drie wat jongere spelers. Lammert Knobbe is één van hen. Het gaat niet helemaal met de tijd mee, denk ik. Dat is wel, uh, of het gaat niet met de tijd mee, maar uh, het is wat minder officieel dan de andere clubs. Dat vind ik wel, uh, wel, wel grappig. Het is moeilijk voor te stellen dat de club op deze manier al die tijd heeft kunnen overleven. De voorzitter moet dan ook alle zeilen bijzetten om Gerstloot voor de competitie te behouden. Het gaat hem maar om één ding: dat gevoel wat ik bij Gerstloot heb doorgegeven aan de jongere generatie. En wat is het gevoel dat u zelf bij Gerstloot heeft? Wat is het gevoel wat ik zelf bij Gerstloot heb? De nostalgie. Uh, geen nummer, ik ben. Uh... Iedereen heeft wat voor mekaar over. Belkie, ja, of wat gevoel. Vertrouwd. He, warm hart, warm gevoel. Ja, Daar gaat de jeugd erin mee, die zegt ook: oh, Ja, dit is, dit is uniek, dit moet blijven.